7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Unieke al-Qaeda-instructie gevonden. Jortsma moet poon toelaten, vindt NVJ en meteoriet ingeslagen in Rusland.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 In de haven van de Amerikaanse stad Mobiel is het cruiseschip aangekomen dat al dagen kampt met motorpech. Rond kwart voor zes Nederlandse tijd gingen de eerste mensen van boord. De toestand op de boot was niet te harde, zo hebben passagiers al laten weten. De Carnival Triumph vertrok vorige week donderdag uit Galveston. Zondag brak er brand uit in de machinekamer. De scheepsmotoren deden het niet meer. En wat nog erger was, de kranen en de wc's werkten niet meer. En ook de airco was kapot. Na een paar dagen lieten passagiers weten dat overal poep en plas lag... en dat mensen met matrassen op het dek gingen liggen... om aan de stank en de hitte te ontkomen. Maaltijden konden niet meer worden opgewarmd. En toen er voedsel kwam van een ander schip... moesten de passagiers daarvoor uren in de rij staan. De verkoolde resten, die zijn gevonden in een boshut in Californië... zijn inderdaad van de ex-agent Christopher Dorner. Dat heeft de Amerikaanse politie bekendgemaakt. Die identificatie gebeurde aan de hand van gebidsgegevens... Over de doodsoorzaak heeft de sheriff van San Bernardino County niets gezegd. Dinsdag kwam er met een vuurgevecht bij de hut... een einde aan een dagenlange klopjacht op ex-politieman Dorner. Dorner was ontslagen bij het korps en had besloten daarvoor wraak te nemen. Hij schoot drie mensen dood en in de schotenwisseling bij de blokhut... kwam nog een politieman om het leven. In de Oeral in Rusland is vanochtend een meteoriet ingeslagen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er geen bevestigde berichten over gewonden. Wel wordt gemeld dat de klap in de buurt was van een school. De Oeral is dun bevolkt. Op filmpjes op YouTube is te zien hoe er in een onbevolkte lucht een soort tweede zon verschijnt die langs de hemel scheert.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 Aan WB, verkeersinformatie in het hele land, behalve het zuiden en het zuidwesten, komt plaatselijk dichte mis voor. De lokale wegen zijn nog steeds glad, hier en daar door sneeuwresten en door bevriezingen, en dat is eigenlijk voor het hele land. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat tussen Sint-Joost en de Gatum 2 kilometer. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Eerder was daar een aanrijding. Verkeer kan daar langs via Gatem via de af- en de oprit. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam was een aanrijding in de wisselstrook. Die is voorlopig nog even dicht. Daardoor loopt het vast op de A6 van Lelystad naar Muiden. Voorknopend Muidenberg 3 kilometer. Er wordt gezegd dat ons pensioenstelsel zijn langste tijd heeft gehad.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Nieuwe gasboringen door de NAM zorgen voor onrust in Bedem en Veendam. Dat hoort u vanochtend. En? Het is dus belangrijk dat consumenten helder hebben wat er op hun bord ligt. Ja, dat is nu niet echt het geval. U hoort staatssecretaris Dijksma over het onderzoek in het paardenvleeschandaal. Het schandaal werkt in een groot deel van Europa niet van de voorpagina's, Ook in Nederland. Groot-Brittannië zijn in de zaak rond het uh, verkeerd gelabelde vlees... nu drie mannen aangehouden. Daarom gaan we naar Londen, naar correspondent Arjen van der Horst. Arjen, om wie gaat het? Ja, dit heeft te maken met uh, politie-invallen afgelopen dinsdag... bij twee bedrijven. Eén uh, is een slachterij in Noord-Engeland... die zou paardenvlees hebben geleverd aan een vleesverwerker in Wales. En die maakt er op zijn beurt hamburgers en kebab van, terwijl er op de verpakking stond dat het rundvlees er was. Nou, drie medewerkers van deze twee bedrijven zijn nu gearresteerd... op verdenking van fraude. Ja, en deze arrestaties geven nu ineens een hele andere wending aan het schandaal hier. Tot nu toe wezen de Britten met de beschuldigende vinger... naar de andere kant van het kanaal, want op het Europese vasteland... daar zouden de boosdoeners zitten. Maar ja, nu staan ineens de schijnwerpers gericht op de Britse praktijk. Ja, en Wij hadden het al even over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Um, in Groot-Brittannië zijn ze met nieuwe bevindingen gekomen. Hè? Vertel eens. Klopt. Ja, De Britten eten dan wel geen paard. Ze exporteren wel paardenvlees naar het buitenland voor consumptie. En zo worden hier jaarlijks 8.000 tot 9.000 paarden geslacht. En daar hebben de Britse autoriteiten de controles uh, nu opgevoerd. En ze ontdekten dit. De FSA's meest recente tests op de presence of bute in horses, sorted in the UK, checked 206 horse carcasses. Eight have come back positive. Three may have entered the food chain in France. The remaining five have not gone into the food chain. FSA are working with French Authorities in an attempt to recall the meat from the food chain. Ja, je hoorde hier de Britse staat rick, staatssecretaris van landbouw die voor het lagerhuis een uh, verklaring aflegde. en Hij vertelde dat er 206 paardenkarkassen onderzocht zijn in abattoirs die bedoeld waren voor de export. Bij acht daarvan werden sporen van buut gevonden. Nou, buut heet officier fernilbutazone. Dat wordt als een uh, pijnstiller voor paarden gebruikt. En het bleek dat een aantal van die kartassen... al geëxporteerd waren richting Frankrijk. Die zijn inmiddels getraceerd en ook uh, vernietigd. Hmm. Maar hoe, hoe gevaarlijk is dat, uh, besmette vlees? Nou, dit, dit medicijn werd vroeger ook bij mensen gebruikt. Uh, niet langer meer, omdat het onder meer kan leiden... tot uh, een zeldzame bloedziekte... Paardenvlees dat dit medicijn bevat, ja, dat mag niet verwerkt worden voor de menselijke consumptie. Dat is verboden. Al haasten de medische experts zich te zeggen dat er geen gevaar is voor de gezondheid. Ja, maar goed. We know from calculations that if humans have eaten contaminated meat, that there is a very low risk. A person would need to eat between five and six hundred, or even more, a hundred horse meat. Ja, die concentratie in dat paardenvlees van dat but, dat is zo laag dat je op een dag vijf eh, tot 600 hamburgers van paardenvlees zou moeten eten. Wil je een volle do dosis binnenkrijgen? Met andere woorden, dat gevaar voor de gezondheid is minimaal. Die zaak lijkt wel steeds omvangrijker te worden. Hè? Er wordt steeds meer duidelijk. Heb je het idee dat er door de overheid adequaat wordt gereageerd?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 omdat er dus paardenvlees in was gevonden. Ja, en ze hebben nog lang niet het laatste in dit schandaal gehoord. Nee, dat idee heb ik ook. Arjen van der Horst, dank je wel. Om acht uur dan spreek ik staatssecretaris Sharon Dijksme van Landbouw over deze zaak. En natuurlijk ook over uh, wat er in Amsterdam gebeurd is. Hè. Daar um, Piet de Leeuw uh, bestaat daar. En het parool onthulde dat de befaamde biefstukken... van dit bekende restaurant puur paardenvlees zijn en geen rund. In diezelfde krant ontkent de eigenaar dat hij paardenbiefstukken serveert. Maar van de leverancier hoorden wij dat um, hij wekelijks dozen vol paardenvlees levert aan Piede Leeuw. Hoe kan dat? Ik vind het gewoon beduvelend. Als je, als je niet precies zegt wat, uh, wat mensen in alle redelijkheid mogen verwachten... je verwacht een runderbiefstuk en dan hoor je geen paardenbiefstuk te serveren. Ja. Als je dat niet uitdrukkelijk zegt. Laat binnenkijken. Ja. Als je me willen ontvangen... Goedendag Is de eigenaar er ook? Of ja, iemand die ik ben ik ik even van. Niet... Bent u dat? Nou, ik ben niet zo blij ik met wil. het stukje in parool, ik denk stukje in parool. ik. Ik ben de hele dag al uh, bezig, gebeld en gedaan. Dus nee. Geen commentaar. Dus... Maar je hebt de kaart nog niet aangepast. U heeft nog niet neergezet dat het van paard is, die stuk. Maar het is het nu ook niet voorlopig even. Dat is het ook niet. Het is niet van paard. Nee, nu niet. Nee. Nu op het moment niet. Ik heb het dus niet veranderd. Daar ga ik nog over nadenken. Maar goed. Nee.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 ik heb het op de juiste manier gegaan, alleen heb ik er een beetje, een beetje ophef over gemaakt. Omdat ik uh, ben gevraagd van uh, ja of nee. Nou, op dat moment uh, ging het in mijn hoofd even uh, hè, een knop om en iemand die zomaar niet kende om dan ja. ineens te zeggen ja. Je dacht eraf is spijt dat u tegen een heeft gezegd. Natuurlijk, uh. natuurlijk heb ik daar spijt van. Ja natuurlijk, had ik, had, ik, had ik ook niet moeten doen. Maar op dat moment ik was ik aan het werk. Net zoals nu, dan wordt het gevraagd. Dan denk ik, wie is dat? Heb ik heb gezegd, nee natuurlijk niet. Omdat ik gewoon weet dat het natuurlijk...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 Dat moet ik ermee. Ik bedoel, uh, nog even voor uh, afgeschilderd als een crimineel terwijl ik dat toch nooit ben en ook nooit zal worden. Heb je van uw klanten vragen gehad erover? Nee. Of mailtjes of andere manieren, mensen die je ja, gegeten hebben in het verleden? Dat vind je natuurlijk wel van, uh, van uh, uh, met teksten met van uh, ja, ik voel me opgelicht, denk ik. ja. Je zal in Duitsland ook wel eens een keer iets eten de kaart... dat je laat horen van God, heb ik dat vergeten. en nou, als ik dat geweten had, heb ik het niet gegeten weet je. Maar mijn bedoeling was helemaal nooit niet. En ook niet voor mij om mensen op te liggen om te zeggen... ik ben iets aan het verkopen wat niet mag. Ik heb daar helemaal verder nooit echt bij stilgestaan. Echt nooit. Tja. Steekhuis Piet de Leeuw en de eigenaar hoorde u... in een reportage van uh, Karin Alberts. En later, ik zei het al, uh, hebben wij contact... met staatssecretaris Landbouw, Seren Dijksma. Straks deed goede zaken gisteravond in de Europa League 2-0 speelden ze tegen Stijl Boekenrecht. Straks uh, Toby Al de Wereld. Eerst maar eens hoe het is op de weg. Jolanda van der Velden, valt het mee? Valt reuze mee op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Sint-Joost en Gratum, 2 kilometer. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Bij Gratum kan het verkeer er alleen via de af en de oprit langs. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is de wisselstrook dicht na een aanrijding. Daardoor is de file wel langer op de A6 van Lelystad naar Muiden. Tussen Almere Haven en knooppunt puidenberg 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Door alle commotie in Groningen over de recente aardbevingen... staat een nieuwe gasboering bij Bedum onder druk. De NAM wil op korte termijn beginnen met boeren in een klein veld... dat grenst aan de grote gasbel van Slochteren. De politiek van Bedum en de bewoners zijn er niet gerust op. En dus kwam de NAM gisteravond tekst en uitleg geven. En uh, onze verslaggever Jeroen de Jager was daarbij. Het kleine gasbel in Nederland is geen discussie omtrend... aardbevingen en de ernstige ervan. Ik weet dat sommige mensen daar niet meer vertrouwen, weet dat sommige mensen er onzeker over zijn, begrijp ik het dan, dat het enige wat ik kan zeggen. De NAM garandeert dat boeren in het kleine veld bij Bedem geen aardbevingen veroorzaakt. Sterker nog, er wordt al sinds 1985 in andere delen van het veld zonder problemen geboord. Maar de bewoners zijn er niet gerust op. Nou, kijk, bang is een groot woord natuurlijk. Maar uh, mijn vertrouwen in de NAM en in de instanties is dat 0,0 gedaald. Maar nu zijn ze hier al sinds 1985 aan het boren... en er zijn nooit bevingen als gevolg van dit kleine uh, aardgasveld Toen hebben ze ook gezegd dat er helemaal niks zou gebeuren. Nou, we weten nu wel dat het heel anders is. En dat is het probleem sinds de recente aardbevingen. Ook die zouden volgens de NAM nooit zijn veroorzaakt door gasborgen. Dus garanties worden niet meer vertrouwd door de bevolking. En daarom wil de partij gemeentebelangen beden... Nieuw onderzoek. Precies. En dat is eigenlijk ook wat wij het CDA vanavond horen zeggen. Dus ik constateer dat we daarvoor alle meerderheid in de raad hebben. Ik weet dat ook de burgemeester hoorde ik positief reageren op onze brief. En op de inhoud van die brief. Hij gaat daarmee aan de slag. Dus uh, wij wachten het graag af. Maar uh, onzinziens moeten we wachten met Boren... totdat het staatstoezicht op de mijnen aanvullend onderzoek heeft gedaan. Annemarie Heijten van gemeente belangen sprak gisteren... met het staatstoezicht op de mijnen en hoorde in dat gesprek dat aardbevingen als gevolg van slochteren... mogelijke effect hebben op het aangrenzende kleine gasveld van Beden. Nou, ik ben niet zozeer bang dat de kleine velden aardbevingen opleveren. Ik ben bang voor het voortschrijdende inzicht... dat het grote gasveld dat direct grenst aan die kleine velden... dat dat grotere aardbeving gaat opleveren. Dat heeft het staatstoezicht op de mijnen ook gezegd. En dat op basis van zo'n grote aardbeving... die velden uh, met elkaar in verbinding komen te staan met nee. alle gevolgen van dien. De NAM gaf gisteravond geen krimp werd rigide gevonden door aanwezige bewoners. Hij wil gewoon doorgaan met de boring. En dus wil Henk Heringa van de Nam ook niet ingaan op de vraag... of staatstoezicht extra onderzoek moet doen. Ja, Daar kan ik nu niet op ingaan. Dat horen we nu vanavond voor het eerst. Dus als staatstoezicht op de mijnen daar vragen over heeft... dan horen we dat morgen graag. Dan is dat toch interessant voor u om dat te weten? Ja, zeker. Maar dan zullen we morgen ook met staatstoezicht... op de mijnen over in contact treden. Maar we hebben het nu vanavond voor het eerst gehoord, via de politiek hier... Dus dat wachten we morgen eerst af. En ook burgemeester Henk Bakker van Bedem was verrast... door staatstoezicht dat extra onderzoek wil doen. Hetzelfde staatstoezicht heeft namelijk eerder wel fiat gegeven voor de boring. Als er eh, ter geruststelling het laatste spoor van twijfel zou kunnen worden weggenomen... Eh, dat ik zo'n onderzoek zeker zinvol vind... Maar ik wil eerst even kijken naar de onderliggende feiten en opstellingen van de verschillende instanties. Bakker denkt uiteindelijk dat de kans klein is, dat er extra onderzoek er komt. Maar hij kan gedwongen worden door de Raad, want met gemeentebelangen en het CDA is er al een meerderheid. En zo zie je dat er in de maandtijd en vier aardbevingen later veel veranderd is in Groningen. Annemarie Heijten van gemeentebelangen vertelde over een informatiebijeenkomst, een maand geleden toen er nog niks aan de hand was. Nou, daar kwamen 30 mensen en dat, dat verliep goed. Het ging vooral over vervoer en verkeersbewegingen. Daarna kwam het rapport, kwam minister Kamp naar Groningen... en sindsdien hebben we ook alweer vier bevingen gehad. Dus mensen zijn bang. Nou, u hoort u meer over de nieuwe activiteiten van de NAM. Want de maatschappij wil uh, niet alleen op korte termijn gaan boeren bij Beder... maar ook bij Veendam. Alleen... Uh, wist de politiek daar dat nog niet. En dan heeft het ons gisteren laten weten. We hebben met ze gebeld, eh, ook met de politieke Veendam. En die eh, schokken daarvan. Hoort u daar meer over? Eerst maar eens even naar Ajax. Ajax boekte gisteravond een belangrijke zege in de Europa League. In de arena werd Stel Boekarest met 2-0 verslagen. Alderwereld en Van Rijn scoorden voor Ajax. En die houtkamp sprak na de wedstrijd met eh, Tobi Alderwereld. Het is een prettige avond voor jou.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 Er moet een goed positiespel gespeeld worden. En uh, uiteindelijk denk ik dat het er vandaag uh, wel uitstekend uitzag. Doelpunt, altijd prettig. Ja, altijd leuk, zeker. Uh, ook omdat dit het moment was om, om het team te helpen, denk ik. Dat uh, is een beetje een opluchting aan. Yes, we hebben onze goal en, uh, en nu kunnen we verder. En daar uh, was ik wel tevreden mee. Voelde je hem komen? Ja, we wisten dat, uh, dat hun dat daar niet heel sterk in zijn, in zulke momenten. En daar moet je van profiteren. En, uh, en ik kwam goed los en ik kwam binnen. Toch hebben zij aardig wat kansen ja, ook nog gekregen. Ja, hun hebben...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 Dat was uh, de wereld over de wedstrijd tegen Seoul Bucharest. De return is volgende week in Roemenië. En de trainer heeft al laten weten, de boer, dat ze daar geen tegendoelpunten uh, willen. En dat hij blij is dat ze ze hier ook niet hebben gekregen in de arena. Mark Robin Visser, is, ja. kunnen we dat stellen in de slimste regio van de wereld? Ja, zeker de slimste regio van de wereld. Ik heb er al eens vaker aandacht aan besteed. En dat is ook echt onderzocht. Hè? Meneer Cox die weet dat ook, de directeur van het DAF-museum. Hoe zat het ook alweer? De slimste regio, dat is echt een... Uh... Ja, dat is dat, dat. kijkt men naar de technologie. Er is uh, de innovatie die gedaan wordt alle acties die in de regio hier plaatsvinden. En dat zijn uh, mensen in de wereld die er verstand van hebben. Die vergelijken regio's met elkaar. Silicon Valley in Californië is ja. bijvoorbeeld een belangrijke concurrent van Eindhoven. Dat, dat, dat, dat, dat, dat klopt. Maar dat, dat zijn mensen in, over heel de wereld die ja. kijken daarna. En uh, hier komt het ja, de, de, de, de hoogste, hoogste technologie. Wij zijn op het hoogste niveau hier van, van de wereld. Uh. Nog steeds. Dat moeten we benadrukken. We zijn hier nu in het DAF museum. Want de DAF personenauto ja, die wordt niet meer gemaakt. Nog wel steeds de DAF trucks. Daar gaan we later nog over praten, maar we zijn hier nu in de oude werkplaats en wat zie daar is hier is ook wel heel grappig een Philips televisie natuurlijk, Dat, ja, de moderne Philips uh, TV en daar zien we een oud filmpje. Wat zien we hier? Dat is eigenlijk de eerste werkplaats van meneer Huup. Want uh, het museum is. Een... Meneer Huup, zegt u? Meneer Huup, ja. Ja, iedereen die, die, die bij DAF gewerkt heeft. Die weet als je praat over meneer Huup. dat je praat over meneer Huup van Doren. Okay. De grondlegger samen met zijn broer Wim van het, uh, van het bedrijf DAF. En we staan hier op uh, de plek, de eerste werkplaats die we gehad hebben: ja. uh, de roes van het bedrijf DAF. En we zien hier werktafel, werkbanken. Ja. en uh, ja, machines waarvan ik niet kan, helemaal kan bepalen wat dat uh, allemaal is. Ja, nou, dat, dat is nog een, uh, een, een lastravo met een houten ombouw eromheen. Uh, een houten laststrafo? Ja, nou, de ombouw. met stalen wielen. Vanuit, met ja. stalen wielen eromheen. Uh, dit is een, een werktuig, daar heeft meneer Huub fietsrekken meegemaakt. Uh, bij Philips had hij de opdracht. Uh, hier, hebben ze, hier hebben ze dan een oude boommachine waar je met drie mensen aan moest werken. En dat zien. Wat, zo zwaar? Wat... Ja. Nou, nou, zo zwaar is het niet, maar. Een man die aan de wiel draaide de boor rond. Een man die had de kracht op de boor kwam, toen het gat kon boren, Aan de ander hield het werkstuk vast. Het is echt ambachtelijk handwerk ook veel. Maar we praten over 1928. Het komt nu niet meer door de Arbo, deze machines hier, denk ik. Nou ja, de tijd... arbo Ook die tijd is een beetje veranderd. Het waren andere tijden. Het waren andere tijden. We, we, we leefden hier, zeker als je hier kijkt... wat in, in, in deze regio, met heel veel grote gezinnen. Uh, heel veel uh, huisnijverheid die er was. Mensen zochten inkomsten. Uh, DAF kwam, Philips was hier. En dat waren eigenlijk de bedrijven... die heel veel arbeidspotentieel nodig hadden. En uh, daardoor... Uh, en, en men vond die bij de mensen van huisnijverheid. Die hadden ze eigen geschoold. Vakmensen waren dat al op zich. Het was toen, de regio Eindhoven was toen ook al een hele slimme regio... vergelijkbaar met iets wat in, bijvoorbeeld in Silicon Valley gebeurde. Nou, ik weet niet of dat... Gelegenheid uitvindingen, Philips ook bijvoorbeeld hier. Ja, ja, dat is wel zo. Er zijn wel heel veel uitvindingen gedaan. En net zoals uh, DAF heeft ook twee werelduitvindingen gedaan... in de automotive die nog steeds uh, toegepast worden. Ja. Uh, en, ja, en, en, en dan nu dus dit, dit, dit festival hè, in, in dit komend weekend. Dat heet Het Wonder van Eindhoven. En dat begint dan met een defilé van dafjes hè, door de hoofdstad, door Amsterdam. Uh, dan klinkt het een beetje alsof het over vroeger gaat allemaal. Ja, da da daarmee starten we. Om eens, uh, dat... We beginnen met vroeger. We beginnen met vroeger. En daarom zijn we nu ook in deze oude werkplaats natuurlijk. Daarom heb ik u meegenomen naar de, naar de eerste plaats, naar de plek waar, waar, waar meneer Hupp en zijn broer Wim ja. begonnen Mag je ook ergens aankomen? Of is mag... Het al, mag ik ergens aanzitten? U mag hier overal zitten. Zeg eens wat, wat is leuk om even voor mij, of dat ik iets kapot maak. Als ja, eens even een. God, dat zit allemaal los. Ja, ligt al. Kijk, oh, ja, ja, daar heb je het al. Het ja. eerste museumstuk heb ik alweer op de grond laten vallen. Wat hier in het museum zit, we hebben we heel veel spullen... die mensen gewoon eens een keer vast mogen pakken en uh, vast mogen houden. Uh, en een keer de ijzer voelen. Uh. Zeg, u, u piept. Ja. Dat, is, dat, dat is de moderne ja. tijd. De moderne wat tijd. betekent dat? dat? Dat ik een sms binnen. winnen. Waarschijnlijk van de luisteraar. Ik heb vanochtend al eerder een oproep gedaan. Beste luisteraars, hebben jullie herinneringen aan DAF? Uh, was het misschien uw eerste auto? Of zijn er bijzondere dingen in die auto gebeurd? Of heeft u hem op een speciale manier tegen een boom geparkeerd? Dan wil ik het graag horen via mijn weblog op nos.nl. En Lara die ontvangt de Twitter. Jazeker, ja, en er zijn mensen die volop reageren. maar Marijke Grelens, mijn, mijn moeder uh, kocht alleen... Um, of Volgens mijn moeder kochten alleen mensen die niet konden leren schakelen een DAF. Dus wij hadden geen DAF. En er zijn veel mensen die refereren oh. aan het... Um, achteruit kunnen rijden met een DAF. Dat dat vooruit net zo hard kon als achteruit. Waar zat hem dat dan in? Moeten we dat eventjes uh, nog even bespreken hier? Hoe dat zat? Dat je achteruit net zo hard... Daar is zelfs een televisieprogramma voor. Dan komen we toch weer bij André van Duin terecht. Ja, ja, oh ja, we zouden dat het er niet over Kijk, maar de mensen willen graag weten hoe het hoe kan het nou dat die DAF net zo hard achteruit kan als vooruit? We zijn dus straks even langs die vergymetic gelopen. Ja, we hebben even gekeken hoe, de, hoe werkt het ook alweer. Ja. Het was een speciale uitvinding van meneer Huub. Dat is, was een speciale uitvinding om, om die vergymetic toe te passen in, in de auto. En je hebt gezien dat eigenlijk de aandrijving bestaat uit twee, twee schijven... die uh, ten opzichte van elkaar bewegen. Ja. En uh, als je nu vooruit reed, of achteruit... en je gaf gas met de snelheid... gingen die schijven in of uit elkaar. En dan maakt het niet uit of je voor- of achteruit reed. Dus de snelheid blijft dan gelijk. Ik ben ook maar een leek, maar het gaat dus om twee draaiende schijven. Die werken op elkaar in en die draaien één kant op. Maar die kunnen natuurlijk net zo hard, Lara, ook de andere kant op ja. draaien. Maar nou, Dat klinkt heel logisch. Hè, snap je? Ja. Zoiets? Ja, het is hartstikke logisch. <lacht> het is het wonder van Eindhoven. <lacht> Je wist wel, je bent gewoon echt in de slimste regio van de wereld. Mark Robin Visser in Absolute. Eindhoven vanochtend. We hebben het over DAF. En u kunt nog altijd uw herinneringen aan DAF kwijt op uh, nos.nl... op het blog van Mark Robin Visser en op Twitter, het La Radio. Um, neem even plaats, want uh, ons nieuwe pand blijkt op zwaar vervuilde grond te staan. Oh.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 Het Grooeskip Carnival Triumph, dat sinds zondag ronddobberde op de Caribische Zee... is terug in de Verenigde Staten. De 4000 opvarenden hadden een week geen warm eten en ook geen sanitair. En volgens passagiers was het op het schip niet te harde. Bijna twee uur geleden gingen de eerste passagiers van boord. Het schip ligt nu in de haven van Mobile in de staat Alabama.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 Jorrit wil uit principe niet spreken met poont... omdat ze hun journalisten respectloos vindt. De NWJ zegt nu dat Jorrit in strijd met de wet heeft gehandeld. In de Oeral in Rusland is vanochtend een meteoriet of de ruimtepuin ingeslagen. Op YouTube staan al filmpjes van mensen die hoog in de lucht... de meteoriet in de dampkring zien. En dan plotseling uit het niets... Volgens het Russische ministerie van binnenlandse Zaken zijn er geen bevestigde berichten over gewonden. Wel wordt er gemeld dat de klap in de buurt was van een school. Deze sterrenkundige van de Universiteit Groningen twijfelt trouwens of het gaat om een meteoriet. Ja, hij is me een beetje te langzaam voor een uh, meteoriet. Want een meteoriet die flitst meestal in uh, maximaal 1, 2 seconden uh, langs de hemel. En... Dat ik Het filmpje wat ik gezien heb. dat doet mij vermoeden dat het hier gaat om ruimteschroot. Oftewel een terugkerende satelliet. die te laag komt en uiteindelijk verbrandt in de damkring. Vandaag zou er volgens de sterrenkundige een satelliet uit 1993 op de aarde neerstorten. en mogelijk was dat dan die knal in de Oeral in Rusland. En dat was het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weerplaza.nl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 ANBB verkeersinformatie. In het hele land, behalve in het zuiden en het zuidwesten, komt plaatselijk dichte mis voor. Verder zijn de lokale wegen door sneeuwresten of door bevriezing in het hele land ook nog plaatselijk glad. Een paar dingen vallen op. Een aanrijding op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij het knopend Muidenberg 2 kilometer. En verderop is de wisselstrook nog dicht door een aanrijding. Daardoor loopt het aardig vast op de A6 van Lelystad naar Muiden voor knopend Muidenberg 5 kilometer. Verkeer vanuit Lelystad richting Amsterdam kan het beste omrijden bij, vanaf knopend Almere via. De Hilversum, over de A27 en de A1. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven... bij Gatum nog drie kilometer door opruimwerkzaamheden. De weg is weer helemaal open. En ook een aanreding op de A12 Arnhem richting Utrecht... tussen Marsberg en Driebergen vier kilometer. De rechte reishok is dicht.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 Morgen, het is zes minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Meer dan 700 partijen maken vandaag bezwaar... tegen het besluit van minister Dijsselbloem... om de SNS-bank te onteigenen. In één klap raakten vele mensen die geld hadden geleend aan de bank... dat geld kwijt. Dat zijn de zogenoemde achtergestelde obligatiehouders. In totaal raakten zij meer dan 1 miljard euro kwijt. En daarnaast maken ook aandeelhouders bezwaar tegen de ingreep... die de minister op 1 februari aankondigde. Zonder ingrijpen zou de SNS-bank onherroepelijk failliet zijn gegaan. En met het oog op de financiële stabiliteit... hebben we daarom het uiterste redmiddel ingezet... het nationaliseren van SNS-reaal. Anders dan bij eerdere staatssteun aan banken leveren de aandeelhouders, de achtergestelde crediteuren... en de banken een substantiële bijdrage aan de kosten. Waardoor de operatie niet alleen drukt op de schouders van de belastingbetaler. We zijn verbijsterd. Uh, dit is voor het eerst sinds de Russische staatsspoorwegen... dat Nederlandse beleggers alles kwijtraken. De overheid naar zijn toe komt en zegt, geef maar hier. Uh, dus dat is buitengewoon ernstig en uh, daar laten we het ook niet bij zitten. Private partijen die bewust een risico hebben genomen door geld te steken in SNS... en laat ik zoveel mogelijk mee betalen... Dat betekent dat ik op basis van de interventiewet niet alleen de aandeelhouders, maar ook achtergestelde crediteuren heb onteigend. Hun vorderingen verliezen volledig hun waarde, wat ook zou zijn gebeurd als SNS failliet was gegaan. In het kader van de interventiewet eh, zullen we aan de rechter vragen of dit zomaar kan. We vinden het vervelend als beleggers hun geld kwijtraken en ook dat zal aan de orde komen in die, eh, in die procedure bij de, eh, in het kader van de interventiewet. Jan Maarten Slachter hoorde u op het eind van de vereniging van effectenbezitters. We spraken hem eerder in het Radio 1 journaal. Ik heb nu contact met William Schonewille. Hij is een van de advocaten die vandaag ook bezwaar zal maken tegen het besluit. Dat gebeurt allemaal bij de Raad van State. Meneer Schonewille, goedemorgen. Goedemorgen. Um, bent u er al? Want het gaat heel wat tijd kosten, geloof ik, hè, om al die mensen aan het woord te laten. Ja, reken maar. Dat gaat uh, ongetwijfeld heel veel tijd kosten. De Raad van State gaat om negen uur beginnen. Uh, gelukkig zit de Raad van State aan de overkant van mijn kantoor. Dus dat uh, gaat een heel kort wandelingetje voor mij worden. Uh, maar het gaat wel een lange dag worden. Dat uh, is zoveel is wel duidelijk. Hmm. Het is ook een bijzondere dag. Want niet eerder heeft een overheid een bank op deze manier genationaliseerd. Wat verwacht u van vandaag? Ja, dat is eigenlijk heel moeilijk te zeggen, want eh, er zijn zoveel partijen eh, die eh, beroep hebben ingesteld dat eh, eh, eigenlijk het verloop van de dag moeilijk te voorspellen is. Eh, en als je kijkt wat er zou kunnen gebeuren, dan is dat echt een hele waaier van mogelijkheden. Uh, dus het is ook voor advocaten eigenlijk een hele, uh, hele spannende dag. Dat is toch nooit eerder gebeurd. Nee, maar wat moet ik me voorstellen bij, bij zo'n dag? Uh, want u zegt, ja, we weten het ook niet precies, maar, maar u heeft vast een programma gekregen. Of, want er is een gebouw, daar moeten uh, in Den Haag, ja. daar moeten mensen uh, het woord gaan voeren in verschillende zaaltjes. Of hoe, hoe gaat ja, dat? dat is wat we gehoord hebben. We hebben gehoord dat er twee zalen beschikbaar zijn. Waarbij er één hoofdzaal is waar ook de staatswaden zitten die de zaak behandelen en dat er een videoverbinding is... met een andere zaal waar voldoende toehoorders kunnen zitten. Mm -hmm. uh, maar of daar 700 man in passen, dat uh, uh, durf ik niet te zeggen. En er is natuurlijk een enorm uh, getouwtrek geweest... over welke stukken moeten er openbaar gemaakt worden. Uh, wie krijgt de spreektijd? Hoeveel spreektijd? Hoe zorgen we dat dat binnen de perken blijft? Uh, en uiteindelijk is er voor gekozen om een uh, aantal advocaten... Uh, wat uitgebreider spreektijd te geven. Uh, en vervolgens alle restpartijen, dat zijn er dan nogal wat om die maximaal vijf minuten uh, toe te staan. Nou, daar, en daar kun je ook van alles van vinden, want uh, er moet natuurlijk wel een eerlijk proces zijn. Dat vergt ook het Europese verdrag voor de rechten van de mens. En daarvan kun je al afvragen of daar sprake is. En uh, dan krijgt u extra spreektijd? Uh, wij, ik deel met uh, twee andere advocaten anderhalf uur spreektijd en dat is het langste wat is toegestaan. Aha, oké. Okay. Nou, redt u het daarin? zal moeten, zal moeten, ja. vrees ik. Ja. Uh, en we, ga, we gaan dat ook wel redden, want we hebben heel duidelijk keuzes gemaakt... welke accenten in de stukken kun je heel uitgebreid zijn. En vanmorgen is echt om in te zoomen op een paar uh, in het oog springende punten. En dat zullen we ook doen. En waar gaat u op inzoomen? Wat is voor u het belangrijkste bezwaar? Nou, er zijn eigenlijk een aantal uh, hele grote bezwaren. Het allerbelangrijkste bezwaar is dat je je enorm kunt afvragen... of het wel nodig was om te komen tot een onteigening. Mm -hmm. uh, want de basis van de hele onteigeningsbesluit is een rapport... ...van Cushman en Wakefield wat een waardering heeft uh, over de vastgoedportefeuille van SNS Reaal. Daar is ongelooflijk over gedebatteerd tussen het ministerie van Financiën aan de ene kant... ...en SNS uh, ruimschoots al voor de onteigening. Um, en nou ja, goed, alle vragen die daarover zijn, die zijn ongelooflijk materieel. Het gaat om ongeveer 1,5 miljard euro. Um, en die 1,5 miljard euro is ruimschoots meer dan het bedrag wat onteigend is van de achtergestelde obligatiehouders. Mm -hmm. Dus u kunt zich voorstellen dat de achtergestelde obligatiehouders daar vooral op ook inzoomen. Ja, maar dan gaat het u om de waarde van die vastgoedportefeuille? Gaat het u ook om uh, de onteigening überhaupt, of die wel nodig was? Nou ja, kijk, die, die waarde van die vastgoedportefeuille die is heel belangrijk voor de vraag of je moet, uh, moet uh, onteigenen. Met name ook omdat de Nederlandse Bank heeft gezegd op basis van die waardering moet er meer solvabiliteit komen in de onderneming. Mm -hmm. uh, en dat betekent dat er uh, geld in de pot moest. Uh, en waar dat geld vandaan kwam, uh, dat was vervolgens de mm -hmm. grote vraag. En het ministerie heeft op basis daarvan gezegd, ja, uh, achtergestelde obligatiehouders, jullie gaan jullie miljard maar in de pot doen. Neem mm de -hmm. stukken maar in. Uh, en daar krijgen jullie niks voor terug. Okay. Dus dat gaat u aanvechten onder andere. Dat gaan we nou, ik ben heel benieuwd. Um, laat maar weten als u klaar bent. Ja, <laughs> ja dat zult u weten. Dat gaat u, gaat u zeker zien. Er komt een enorme uitstroom hier in Den Haag. Dat geef ik ook. <laughs> William Schonewillig, een van de advocaten die vandaag bezwaar maakt... tegen het besluit van onteigening van uh, aandelen SNS. Het gebeurt allemaal bij de Raad van State. Dat prachtige gebouw in Den Haag aan de Kneuterdijk. Dan naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, je was erbij hè Ajax in de ja. Europa League tegen Stel Boekarest in de Arena. Was het nou een goede wedstrijd? Nou, ik vond het wel, voor wat je van deze twee ploegen mocht verwachten, echt een, een, een vermakelijke wedstrijd. Het was een gelijkwaardige wedstrijd. En ik denk dat Ajax wat dat betreft ook heel blij mag zijn met het resultaat. 2-0 is een mooi resultaat, Europees gezien. De doelpunten vielen op mooie momenten. Prachtige tweede goal, de combinatie die uiteindelijk door Van Rijn gemaakt. Maar ook die Roemenen hadden helemaal geen slecht elftal, combineerde aardig net als Ajax soms uh, de balbezit wel erg tot doel verheven en iets te weinig uh, diepgang zou je kunnen mm -hmm. zeggen neemt niet weg uh, Vermeer moest met gevaar voor eigen leven uh, vlak voor rust redden op 1-0 en dat moest hij ook bekopen met een uh, blessure en zijn vervanger Sillissen uh, die moest een paar keer ook heel erg uh, aan de bak om dat maar zo eens even te noemen en redde Ajax ook een aantal keren hoor. dus er waren mensen die zeiden ja we hadden het al kunnen beslissen met 3-4-0, het had ook heel makkelijk 2-1 kunnen zijn en ik vond het in die zin een hele aardige wedstrijd, omdat het ook gewoon een hele spannende wedstrijd was. En Ajax wat mij betreft ook zeker nog niet is. Het wordt nog een okay. heel klusje daar in Roemenië. Waarom, maar, waarom denk je dat ze er nog niet zijn? Hoor? Omdat de Roemenen goed konden uh, combineren. Een aantal keren ook echt door het centrum uh, bij Ajax binnenkwamen. Uh, natuurlijk moeten ze volgende week wel echt komen en krijgt Ajax ruimte. En uh, wat een groot voordeel voor Ajax was, was dat Sikterzon weer meedee. Had misschien een doelpunt moeten maken, maar los daarvan, de deed een echte spits mee bij Ajax. En dat is een tijdje niet geweest. En Sikterzon in deze vorm is echt een aanwinst voor het spel van Ajax, want dat krijgt weer iets meer dreiging. Dus Ajax is zeker de favoriet volgende week, maar het is nog niet gedaan. Het nee. wordt daar nog een uh, heet avondje, zullen okay. we maar zeggen. Nou, het is wel gedaan met de Nederlandse tennissers dus op het ABN AMRO ja. toernooi. Dat is jammer, hè? Ja, dat is jammer. En uh, ja, dat kon je natuurlijk relatief wel verwachten. Zeker Timo de Bakker tegen Roger Federer. Hij speelde heel aardig. Federer was ook heel aardig voor hem door hem na afloop een aantal complimenten te geven. En de Bakker is ook zeker op de weg terug. Is heel ver weggezakt, gaat nu weer richting die top 100. Dat is hij zeker waard. Maar Roger Federer is echt van, uh, van een andere orde. En uh, wolkeurig twee keer een service game van de bakker. En speelde de partij rustig uit. Licht op stoom. Uh, moet vanavond tegen Bennetot. Wordt steeds moeilijker natuurlijk voor hem. En die andere Nederlander. Ja daar had iedereen natuurlijk een hoop van verwacht. Zijsling, Gewonnen van Tsonga. En dan mm -hmm. denken altijd mensen meteen. Nou wie weet als je van Tsonga kan winnen. Maar uh, ja zo die wetten van dat tennis. Hij speelde tegen Klisan. Dat is niet iemand uh, die veel posters verkoopt maar wel iemand die gewoon 29ste heeft gestaan op de wereldranglijst, Heel degelijk en goed tennis. En als je dan even niet je allerbeste dag hebt... dan zie je toch gewoon ook een niveauverschil. En uiteindelijk 6-2, 6-4 toch ook een, een relatief kansloze avond. Dus het was voor de Nederlandse supporters gisteravond... toch een beetje een doodsavondje daar... om te zien hoe ze beiden toch relatief kansloos werden weggespeeld. Maar het is niet anders. Het toernooi eh, ligt volledig op schema. Acht spelers zijn er over vandaag. De kwartfinales, morgen halve zondag. De gedroomde finale hopelijk Federer tegen Delphine. Potro, maar daar moeten ze ieder nog twee potjes voor winnen. Nou, Tom van der Tek, dankjewel. Doei. Zo dadelijk in het Radio 1-journaal um, praten we over het nieuws van gisteren... dat duizenden computers in ons land besmet zijn met een computervirus... en dat uh, instanties er maar weinig mee hebben gedaan. Blijf luisteren. Eerst de verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Valt reuze mee, Lara, 20 kilometer. Uh, het is nog steeds een beetje wachten op uh, dat de wisselstrook open gaat op de A1 richting Amsterdam. Die ging vanochtend dicht na een aanrijding. Het was daar toch een beetje glad. Daar moet eerst gestrooid worden door Rijkswaterstaat... en dan moet die beoordeeld worden dat hij echt uh, niet meer... Glad is, dan mag het open. Door de A1 is het vastgelopen op de A6 van Lelystad naar Muiden. Bij Muidenberg 4 kilometer. Kom je vanuit Flevoland, kan je misschien beter omrijden via de Stichtse brug over de A27 en de A1. Een kapotte auto op de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen Hilversum en Knopend Rijnsweert 6 kilometer. De rechte reishok is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journal met Lara Rensen. Het is uh, kwart voor acht. Ministeries, ziekenhuizen, rechtbanken, energiebedrijven. Het is maar een kleine greep uit de duizenden bedrijven... en instellingen die zijn getroffen door een computervirus. Slachtoffer van een virus dat op zoek was naar geheime informatie... en die doorspeelde naar cybercriminelen. De politie en de overheid weten al, al maanden wie precies is getroffen. Maar uit onderzoek van de NOS blijkt dat er met die kennis weinig is gebeurd. Ik praat erover verder met hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Bart Jacobs, meneer Jacobs, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Het gaat om een enorm bestand hè, van 750 gigabyte... opgebouwd door Oost-Europese criminelen. Vergelijken met een bibliotheek van nou, 37 kilometer, boekenplank. Uh, hoe gevaarlijk is het dat criminelen zoveel data in handen hebben? Dit is heel gevaarlijk. Want uh, uh, wat ik begrijp, tussen de gegevens zitten inloggegevens... waarmee je kunt inloggen op uh, allerlei computers in het hele land... En vervolgens kun je op die computers dan doen wat je wil. Kun je namens die organisaties dingen doen, kun je gegevens veranderen... kun je in de industrie mogelijk processen in gang zetten of afsluiten... of in de water, gas, elektriciteitsvoorziening allerlei kwalijke dingen doen. Het, dit is verschrikkelijk. Ja, want dat gaat om noodzakelijke infrastructuur in Nederland. Ja, absoluut. Ja. Ja, zeker. Maar daar waren deze uh, criminelen niet op uit, zo lijkt het. Want wat ik begrijp is dat ze ja, voornamelijk uh, uit waren op het stelen van gegevens, zodat ze daar um, geld aan konden verdienen. Nou, dat is nogal speculatief, waar uh, de mensen die hier achter zaten uh, uh, op uit waren. Ik weet het niet precies, ik vind het moeilijk om over te speculeren. Er is ook gesproken over een mogelijke Chinese co uh, uh, connectie, er wordt gesproken over Oost-Europa. Het is niet helemaal duidelijk en nee. dat maakt het best beangstigender. Ja, want uh, zij zouden bijvoorbeeld die informatie kunnen doorverkopen aan mensen die daar kwaad mee willen. Ja, of ze kunnen er zelf kwaad mee doen. En, en wat, wat kunnen ze daarmee dan? Nou, wat ik net zeg, ze kunnen de, de ICT-infrastructuur in Nederland... Uh, ...fongineerd overnemen. Maar wat, houdt dat allerlei... in, wat, wat, wat uh, zou dat kunnen betekenen voor, voor u en mij, voor ons dagelijks doen en laten? Nou ja, bijvoorbeeld dat uh, uh, uh, watervoorziening in de war wordt gestuurd... ...zodat u uh, bijvoorbeeld geen water thuis meer heeft. Daar kan natuurlijk wel weer op gereageerd uh, worden. <laughs> maar er zijn allerlei uh, de, zaken in onze samenleving... Die, ...die digitaal geregeld en aangestuurd worden inmiddels... En als dat verstoord wordt, ja, dan komt gewoon het maatschappelijk verkeer stil te liggen. Ik kan mij voorstellen dat er me weinig meer niet digitaal aangestuurd wordt op dit nee, moment. Nee, dat klopt. Dat nee. klopt maar de, de, de, ik begrijp dat er ook gegevens van ziekenhuizen tussen zitten. Dus de medische behandelingen kunnen fout lopen. Of de, de, de, u, u noemt maar op, de, de sky is the limit in dit soort zaken. Nee. Met deze kennis en deze waarschuwing van u ook in het achterhoofd... wat vindt u ervan dat de politie en de overheid zo weinig hebben gedaan... Ja, daar denk ik iets genuanceerder over. Uh, er zijn er twee redenen waarom ik terughoudendheid wel, wel enigszins begrijp. De eerste is, de meneer die uh, deze gegevens aangeleverd heeft... meneer Ricky Gevers, ja. is iemand met een strafblad. Dat is iets waar ik uh, niet dramatisch over wil doen. Hij praat hier ook zelf openlijk over. Dit is geen, geen geheim. Maar, uh, en het ziet ernaar uit dat hij, hij in deze zaak uh, verder... Uh, zeker netjes, keurig uh, gehandeld heeft... Uh, maar u kunt zich voorstellen dat autoriteiten, met name bij politie en justitie... toch uh, enigszins afhoudend reageren als iemand met een strafblad aankomt zetten... met zulke gevoelige gegevens. Dus dat is, dat is uh, de eerste reden. De tweede reden is nou juist uh, het, het supergevoelige karakter van deze gegevens. Uh, het is al, in, uh, al een aantal maanden bekend, ook in het circuit van mensen in de computerbeveiliging, dat deze database er is. Mm. Maar iedereen is hier ja, beschouwt dit als een hele hete aardappel... die eigenlijk uh, uh, uh, niemand aan wil pakken. En uh, uh, de gegevens zijn, zijn zo gevoelig dat als je die in handen hebt... je mogelijk ook kwetsbaar wordt voor allerlei aansprakelijkheidsclaims. Uh, en als ik van een hele hoop mensen in Nederland uh, op de computer in kan loggen... en er gebeurt daar iets uh, verkeerd... krijg ik misschien wel de verwijten dat ik dat gedaan heb. Ja, maar tegelijkertijd zegt u... het gaat om cruciale infrastructuur ja. in Nederland. Um, ja. Wij hebben, mijn collega's, onder andere Wolaars, heeft gecontroleerd... wie er uh, geïnformeerd zijn hierover... welke gegevens ja. um, toegankelijk waren. Um, dat waren er heel weinig. En het Nationaal ja, Cybersecurity Centrum doet daar best wel vage over. Maar ja, dat, ben, dat begrijp ik niet. Uh, uh, uh, nee, ik begrijp. Uh, uh, ik vind ook zeker dat hier een, een punt van zorg is. Maar het is gewoon een feit dat eigenlijk niemand weet hoe je hier nu precies mee om moet gaan. En er is ook geen instantie in Nederland waarvan iedereen zegt die is volkomen betrouwbaar. Maar dat is toch zorgelijk? Op dat dit moment? is inderdaad want, want zorgelijk. Als u tegelijkertijd aangeeft, meneer Jacobs, dat, dat het heel erg fout kan lopen op deze manier, omdat alles digitaal, bijna alles digitaal aangestuurd wordt in Nederland? Ja, kijk, de, de discussie die de afgelopen maanden ook liep in, in, in het circuit van de laten we zeggen, professionals hierover... was ook van hoe moeten we hiermee omgaan, wat voor structuren moeten we eventueel opzetten... Nou, die discussie is een stroomversnelling geraakt door de uitzending van de NOS gisteravond. Ik denk dat dat op zich een goede zaak is. Maar we moeten met z'n allen wel uh, een mechanisme zien te bedenken hoe we hiermee om moeten gaan. Kijk, uh, nu heeft de politie ook die gegevens gekregen. Ik kan me ook voorstellen dat dat, ja, ik, uh, dat is toch ook in ieder onomstreden. Want nu kan de politie ook op heel veel uh, infrastructuur in Nederland uh, inloggen. Dan kunnen we allemaal zeggen, we, we vertrouwen de politie met z'n allen. Maar ja, de politie kan dit ook gebruiken in opsporingsonderzoeken. Ja. Ik verwacht niet dat ze dat zouden gaan doen, maar ik kan me ook voorstellen dat er partijen in Nederland zijn die daar niet zo blij mee zijn dat de politie dat heeft. Ja, dat is ook dus, een interessante invalshoek inderdaad, meneer. Ja, zeker. Ja. Kijk, Er is geen absoluut neutrale partij in Nederland waarvan we met z'n allen zeggen nou, het is goed dat die partij deze supergevoelige gegevens in handen krijgt en het verder netjes afhandelt. Zou dat niet het Nationaal Cyber Security Centrum kunnen zijn? Het ligt het meest voor de hand uh, uh, dat het centrum dat uh, uh, zou gaan uh, oppakken, denk ik inderdaad. Okay. Maar uh, ik kan me wel de terughoudendheid bij die organisatie voorstellen. Goed. Duidelijk, Bart Jacobs, uh, hoogleraar computerbeveiliging in Nijmegen. Dank hoor. Graag dan naar um, Oscar Pistorius, want die verschijnt vanochtend voor de rechter. Zuid-Afrikaanse Paralympisch atleet werd gisteren gearresteerd. Je hebt dat kunnen horen in onze uitzending gisterochtend. Verdenking van moord op zijn vriendin. Hij schoot haar dood in hun huis in Pretoria. Correspondent Ellis van Gelder staat inmiddels in Pretoria bij de rechtbank. Ellis, is de zitting überhaupt al begonnen? Nee, we hadden eigenlijk verwacht dat het dan deze tijd zou beginnen. maar We hebben het een uur uitgesteld... Uh, mede omdat de rechter wil overleggen met de uh, advocaten van Pistorius en Pistorius zelf over de toegang van journalisten. En dan gaat het vooral om uh, televisiejournalisten. Ik heb al wel gezegd dat de andere pers in ieder geval naar binnen mag. Dus vandaar dat het even wat langer duurt voordat de zaak begint. Wat staat er te gebeuren vandaag?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 Ja, klopt. Ja, nee, het is al langer bekend dat hij een pistool in huis had. Dat is op zich niet zo heel vreemd. Dat hebben wel veel uh, Zuid-Afrikaanen. Er is toch wel hier uh, grote paranoia als het gaat om uh, criminaliteit. Uh, ja, dus hij is al vaak in uh, paraatheid geweest voor een eventuele inbreker. Uh, maar wat, zoals ik zeg, kijk, dat, dat heeft de politie absoluut niet willen doen. Nee, oké. Er is okay. een aanklacht voor moord. Ja, dat is duidelijk. Correspondent Ellis van Gelder in Pretoria bij de rechtbank. U hoort later meer van haar. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Jacqueline Nievaert, goedemorgen. Goedemorgen. CNN brengt als belangrijkste nieuws dat de ruim 4000 opvarenden van het cruiseschip Carnival Triumph na vijf dagen eindelijk van boord kunnen. De passagiers en bemanningsleden hadden vier dagen aan boord van het schip zullen zitten. Maar door een brand in de motor viel het schip uit. En het schip wordt nu vastgelegd in de Amerikaanse havenstad Mobile. Passagiers juichen dat ze eraf mogen. Dat zal een uur of vijf duren. Een topman van het bedrijf is aan boord gegaan om excuses aan te bieden. De coalitie komt terug op het schrappen van de huishoudelijke hulp voor ouderen. Met 750 miljoen euro extra proberen de VVD en de PvdA steun te krijgen van de oppositiepartij. Na de derde... Oh, ja...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 De gemeente Dordrecht wil het aantal WOP-verzoeken, wet openbaarheid bestuur, is dat, per burger terugdringen tot tien per maand. De wetgever gaat erover, maar we willen zo'n proefproces uitlokken, zegt de gemeente in Binnenlands Bestuur. Aanleiding is een kamerverhuurder die de gemeente bestookt met WOP-verzoeken. Het rookverbod in de horeca werpt zijn vruchten af, dat meldt de Belgische kranten Standaard. Sinds de invoering van het verbod daalde het aantal baby's dat er vroeg geboren werd met 6 procent. Universiteit Hasselt onderzocht het effect van het rookverbod op pasgeboren kinderen bij een half miljoen geboortes sinds 2002. Het is opvallend hoe constant het aantal vroeggeboortes blijft tot 2006. Het jaar van de invoering van het rookverbod op de werkvloer en op openbare plaatsen. Vanaf, vanaf 2006 begint de daling, zegt de onderzoeker. Het rookverbod zorgt voor 360 minder vroeggeboortes per jaar in Vlaanderen. En het AD dan heeft een... Portret van Jan Fase, vleeshandelaar uit Breda. De krant noemt hem een boefje in de vleeshandel. In de krant omschrijft een anonieme collega hem als kleurrijk, ondeugend en snel. Fase ontkent trouwens de spil in die fraude met paardenvlees te zijn. De Volkskrant verwijdert vandaag de cookie muur op de website van de krant. Bezoekers hoeven niet meer expliciet toestemming te geven voor het gebruik van cookies voordat ze toegang krijgen tot de site. Ook andere kranten van de persgroep Trouw AD en het Parool verwijderen de cookie-muur. Die wordt vervangen door een informatiestrook. Officieel is dit nog in strijd met de wet. Ja, minister Kamp van Economische Zaken wil de regels voor die cookies versoepelen. Een systeem van stilzwijgend goed, goedkeuren moet ook toegestaan zijn. Cookies registreren het surfgedrag van bezoekers. Een speelgoedmerk Playmobil ligt onder vuur... vanwege een speelgoedbank die ze verkopen. Kinderen kunnen daar geld uit de muur halen. Maar de Telegraaf weet dat je er ook nog iets anders mee kan doen. Namelijk een bank overvallen. Hmm. Compleet met mini vuurwapen en een koevoet... om de kluis met goudstaven open te breken. <klaan> Zo. Ja. Dank je. Een Thijs Koppel heeft het wereldrecord langs de kus verbeterd. 58 uur, 35 minuten en 58 seconden hielden ze het vol. Het vorige record is met 8 uur verbeterd. Willem Koppel had de wedstrijd al eens gewonnen in 2011. Van vorig jaar verloren ze de titel, hebben toen extra geoefend. Wereldrecord aan twee mannen die elkaar toen gedurende 50 uur, 25 minuten en een seconde kusten. Het homokoppel zoende ook dit jaar mee. Maar gaf twee minuten voor de winnaars op. Ik houd niet meer vol. VRT meldt het. Sport op Radio 1. Morgen van 2 tot 7. Door de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. Het WK schaatsen all-round in Hamar. Ja, en, en die gaat vol vast. Met twee armen los de eerste 300 meter. Het gat is nu al 10 meter. En ook het ABN Abro tennistoernooi. Na zevende de Eredivisie. Twente weer 2. Nak Herakles. Roda AZ. En op kwart voor 9. PSV Utrecht. Dan Lens. Hakbal Lens. Hudsonson. En over de Bol. NOS langs de lijn. Morgen van 2 tot 11. RADIO 1.